In 2008 kreeg Tapie een schadevergoeding van 400 miljoen euro... van de Franse overheid, nadat een arbitragecommissie had bepaald... dat hij was benadeeld door staatsbank Crédit Lyonnais... bij de verkoop van zijn sportkledingmerk Adidas. De Franse regering zegt nu dat Tapie in de arbitragezaak samenspande... met een van de commissieleden. In de zaak worden ook de namen genoemd van IMF-topvrouw Lagarde... die destijds als minister verantwoordelijk was voor de schadevergoeding... en van oud-president Sarkozy, die bevriend is met Tapie.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 Het weer, een groot regengebied, trekt van west naar oost over het land. Morgenochtend wordt het droog en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Zondag meer zon en iets warmer, maar ook kans op een bui. Komende week temperaturen tot lokaal 25 graden met zon, maar ook dan kan af en toe een bui vallen. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie, er staat een file op de A4, Delft richting Amsterdam... tussen het Ringvaartaquaduct en Hoofddorp, drie kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Morgen gaat de Tour weer van start. Het schijnt de wedstrijd van je leven te zijn als je wielrenner bent. Daar moet je je bewijzen. Ik denk dat het de wedstrijd van je leven wordt voor anderen. De journalisten die er verslag van moeten doen. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze vrijdagavond. Zo plotseling als dat ze er waren, de hevige protesten op het Taksimplein in Istanbul... Zo geruisloos lijken ze nu weer te zijn verdwenen. Maar is dat wel zo? Smult de veenbrand in Turkije nog na en met welke gevolgen? Correspondent Bram Vermeulen neemt ons mee... op zoek naar de onderhuidse spanningen, de onopgeloste kwesties... de Turkije van voor en na Taksim. Haagsnieuws is er ook. Wilma Borgman hoort u straks in gesprek met Lodewijk Asscher. En zou de bankensector eindelijk genezen worden... Arnoud Boot komt vertellen over de aanbevelingen van zijn commissie en de uitvoerbaarheid. En morgen gaat de TT in Assen van start. De oudste nog levende winnaar vertelt over zijn niet aflatende passie voor de races. Om 5:12 voor twaalf het eerste deel van Met het oog op de Tour. Waar moet u op letten bij de koers? Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Vrijdag 28 juni. De retro-hypotheek wordt weer helemaal hot als het aan Oud-Rabobank-directeur Wijfels ligt. U weet wel, die hypotheek waarbij je ook een flinke zak met spaargeld moet meebrengen. Voor de huiseigenaren is dat van groot belang eh, om niet eh, in schulden te komen die hoger zijn dan de waarde van je huis. En voor de bank is het van belang dat zij dus daardoor hun risico's beperkt. Als het aan wijfels ligt, kunnen mensen nog maar 80% van de hypotheekwaarde bij een bank lenen. Minister Dijsselbloem van Financiën ziet het plan wel zitten. Nederland heeft te hoge kredieten, te hoge hypotheken verstrekt. Dus dat betekent ook dat mensen zelf uh, zullen moeten sparen... en een stukje eigen geld moeten meebrengen, wat vroeger heel normaal was. De hypotheken zoals we die nu kennen, staan onderdrukt door de voortwoekerende economische crisis. Maar ineens was daar een sprankje hoop, licht aan het eind van de tunnel door de nationalisering van de SNS-bank niet als een tegenvaller te boeken... blijft ons land toch onder een begrotingstekort van 3 procent. Goed nieuws, toch? Het goede nieuws is dat ons dat in 2013 niet uh, extra reputatieschade oplevert in Europa. Maar het maakt helaas voor de problemen waar Nederland mee zit niet uit. Wij we werden dus blij gemaakt met een dode mus. De 6 miljard aan extra bezuiniging voor volgend jaar blijven dan ook staan. We doen het ervoor om die overheidsfinanciën worden te krijgen. En volgend jaar moeten we gewoon 6 miljard extra ombuigen. En dat verandert niet, dus... Laten we elkaar niet uh, nu uh, gaan feliciteren. Die bezuiniging krijgen steeds meer gezicht. Zo komt er een massale herkeuring van alle jongeren met een handicap die een uitkering hebben. En gaat de overheid flink snijden in eigen vlees. Kantoren en ambtenaren moeten weg. Duizenden banen staan op de tocht. Al belooft minister Blok dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Maar het zal toch betekenen dat we van heel veel mensen zullen vragen... om op een andere plaats of in een andere functie aan de slag te gaan. Ja, nou dan maar wat goed nieuws. Het gaat weer een beetje beter met Nelson Mandela, met zijn ex-vrouw Winnie. But I can say that from what he was a few days ago, there was great improvement. But clinical he is still unwilling. En het arbeidsconflict bij PostNL is opgelost. De bezorgers krijgen een hoger tarief en contracten worden beter nageleefd. Dat zorgt ook voor een betere service voor de klant. Dat er geen klant, uh, klanten gaan klagen van dat een chauffeur belt en snel weer wegrent. Maar eerst moet er nog een flinke achterstand worden weggewerkt. Nou, ik, ik probeer voorzichtig te hopen dat het moet lukken... om begin van de week uh, die achterstand weggewerkt te hebben. In het zuiden is de grote vakantie begonnen. Door de economische crisis blijven we vaker in eigen land... Pas dan weer balen dat het met de zomer niet zo wil vlotten. Eigenlijk wel, wow. ja, met dit weer. En dat terwijl we er zo aan toe zijn. Eh, heel hard, hard gewerkt. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En mijn collega Mariel Hagman heeft alvast de kranten vanmorgen voor ons gelezen. Mariel, het kabinet maakt zich geen zorgen over de toenemende kritiek op het bezuinigingsbeleid. In de Telegraaf zegt vicepremier Ascher dat Nederlanders heel goed begrijpen dat er geen gemakkelijke keuzes meer zijn. De krant wijst Ascher op dat de coalitie alleen stond bij het doorvoeren van de omstreden pensioenplannen in de Tweede Kamer. Maar Ascher vertrouwt erop dat hij de oppositiepartijen in de Eerste Kamer wel meekrijgt. Op de vraag van de Telegraaf waarop dat vertrouwen is gebaseerd... zegt de vicepremier op het feit dat de voorstellen goed zijn voor Nederland. Trouw vindt dat het kabinet vooral meer moet bijdragen aan vertrouwen onder de consument. Vertrouwen koop je niet met lagere pensioenpremies, meent de krant. Niemand heeft nog meer de illusie dat de crisis snel overwaait. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor de overheid om de economie een impuls te geven nagenoeg uitgewerkt. Trouw denkt dat alleen een kabinet dat consistent is en doelgericht werkt... uiteindelijk een bodem kan leggen onder het vertrouwen van de consument. En de nieuwe prostitutiewet komt waarschijnlijk gehaven door de Eerste Kamer... vermoedt het Nederlands Dagblad. Een belangrijk onderdeel dat het niet haalt... is de registratieplicht van prostituees bij bijvoorbeeld een bezoek aan de GGD. En dat klanten moeten nagaan of ze met een legale prostituee van doen hebben. Wat overblijft is een landelijke vergunningplicht voor bordelen... verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees van 18 naar 21... 20 jaar en de mogelijkheid voor gemeenten om helemaal geen boordelen binnen de grenzen te willen hebben. CDA en PvdA zijn in het Nederlands Dagblad in ieder geval erg blij dat de aanpak van misstanden in de prostitutie inmiddels op de agenda staat van enkele grote gemeenten. Zoals in Utrecht waar de laatste exploitant van raamprostitutie in die stad zijn vergunning kwijtraakt na aanwijzingen voor mensenhandel. Trouw schrijft daarover nieuwe exploitanten krijgen alleen onder strenge voorwaarden een vergunning. Den Haag en Eindhoven doen ook onderzoek naar hun prostitutiebuurten, maar daar zijn ramen nog open. Het AD heeft een interview met de twee interim directeuren van woningcorporatie Fe Vestia. Onlangs claimden ze ruim 2 miljard euro van oud-topman Erik Staal, die het bedrijf naar de afgrond bracht. Nu richten ze hun pijl op de banken die risicovolle contracten aangingen met de woningcorporatie. De interim directeuren willen geld zien van de betrokken banken. ...substantiële miljoenen, zeggen ze. Volgens hen wist de bank donders goed dat ze producten verkochten... ...die niet pasten bij een woningcorporatie... ...en die in strijd waren met de statuten. Ze verkochten als het ware racefietsen aan een persoon in een rolstoel, is hun oordeel. Zoals er voor wijn een appellation contrôlée bestaat... ...zo komt er een appellation voor restaurants, schrijft de Volkskrant. Franse restaurants moeten voortaan aangeven of hun gerechten wel echt huisgemaakt zijn... Dat wil zeggen, in eigen keuken bereid met verse producten. Het Franse parlement heeft vandaag afgedwongen dat de restaurants helderheid verschaffen. Ondanks de goede naam is het Franse restaurant vaak niet meer dan een assemblagelijn met kant-en-klaar producten van de levensmiddelenindustrie. De parlementariërs vinden dat de erosie van de Franse keuken een halt moet worden toegeroepen. Een socialistische afgevaardigde vindt dat de restaurantshouders verdedigd moeten worden tegen opwarmers. En een rechtse collega is bang dat zonder maatregelen de Franse gastronomie verder afglijdt naar een alledaags en vulgair niveau. Aldus de Volkskrant. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Appellation Appellation Contrôlée. La, la, la, la, la. Appellation Contrôlée. La, la, la, la, la, Appellation Contrôlée. La, la, la, la, la. Frato migraine. When you wake up the next day. Mise en bouteille. Only yesterday. Appellation Contrôlée. La, la, la, la, la. Appellation Contrôlée. Vive la France drinking drinking residency vacances appellation contrôlée la la appellation contrôlée la la appellation contrôlée la appellation contrôlée la la la brown paper bag au bord de la Seine appellation contrôlée Ile de la cité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 Vellation Controlei Velofsky. Oh, oh, no. <laughs> Hoe krijgen we de banken in Nederland sterker en stabieler? Dat was de opdracht van de commissie Wijfels. Een aantal van de meest gerenommeerde economen van Nederland... heeft zitting in die commissie. En daarvan is eentje, Arnoud Boot, die hier in de studio is. Goedenavond. welkom, Meneer Boot, het rapport heet... Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen. Weet u wat u krijgt als u dat afkort? Nee, ik, ik weet niet. Het, het, het, het klinkt als een. Uh, in ieder geval als een titel waar, uh, waar, waar, de, waar, waar je geen bel aan kunt vallen. Uh, dat sowieso. Maar afgekort uh, hoor ik DSB. Oh, ja. Ik ja, dacht, nou. misschien is dat een beetje economenhumor. Nee, dat was het niet. Ik denk niet dat er iemand over nagedacht heeft. Uh, dat, uh, ja, dat was een, niet bepaald, een bepaalde dienstbare bank. Dus, uh, dus in zoverre is het niet een goede afkorting. Inderdaad. Als je het uh, rapport leest... dan uh, denk ik dat er heel veel dingen in staan waar niemand het mee uh, oneens kan zijn. De, maar producten moeten transparanter zijn. De klant moet weer centraal staan. Moet goed kunnen begrijpen wat voor producten worden aangeboden. Moet niet opgelicht worden. Beetje veel open deuren, of niet? Nou, de, uiteraard een commissie waar dertien mensen in zitten... Een uh, hele brede commissie. Uh, dat leidt meestal niet tot een heel scherp rapport. Uh, maar als ik dat gezegd heb, dan is het wel zo dat in dit rapport... natuurlijk de zaken wel netjes op een rijtje geschreven staan. Ja, dus uh, de belangrijke dingen staan erin. En zoiets simpels, hè, als uh, producten moeten transparant zijn... maar het staat er nog nadrukkelijker in. Hè? Uh, banken moeten gedwongen worden, voorgeschreven zijn dat ze standaard producten aanbieden. Zodat je kan vergelijken. Dat ze vergelijkbaar zijn. En laten we, laten we gewoon even een brede zin pakken. Kijk naar de woekenpolissen, waar er 7,5 miljoen van zijn verkocht. Die waren bedoeld om mensen voor de gek te houden. En dus er wordt hier echt heel een suggestie gedaan om heel zwaar in te grijpen in de financiële sector. Mm -hmm. de... Mensen hebben geen behoefte aan ingewikkelde producten. Nee, dat, dat kan ik als consument gewoon Maar Je wil kunnen begrijpen wat jou aangeboden wordt, want het ja. gaat om veel geld. Ja. Maar de Commissie Maas heeft in 2009 geloof ik ook al netjes op een rij gezet wat er zou moeten gebeuren. De commissie Maas heeft, heeft uh, belangrijke dingen opgeschreven... met betrekking tot uh, governance, betere governance, beter bestuur mm -hmm. van die banken... risicomanagement, et cetera. Het was een beperktere opdracht toen van, van, deze, van, van die commissie. Dus deze commissie is zeker verder gegaan. Die standaardproducten, uh, dat stond niet in het rapport van de commissie Maas. vind dat ik buitengewoon deal. belangrijk. De veel grotere diversiteit die in de Nederlandse sector nodig is... en veel grotere diversiteit, namelijk... we kunnen niet meer puur afhankelijk zijn van die, van die paar banken die we hebben. We moeten veel grotere diversiteit... Hebben. Dus dat zou concreet ook moeten betekenen om één, voorste, om één iets te noemen... Wat, niet in het rapport, wat wel gesuggereerd wordt in het rapport, maar niet expliciet in het rapport staat. Kijk, wat natuurlijk nodig is, is dat zo'n SNS-bank... dus uit dat SNS, het SNS-bankdeel, dat moeten we zo snel mogelijk... En dat kan makkelijk. Aan een buitenlandse bank verkopen... dan krijgen we weer een horozal op de Nederlandse markt. We moeten van dat soort zaken... Maar er heel... is te weinig concurrentie op deze manier. Absoluut. Te er, is, er is geen concurrentie op de Nederlandse markt. Bijna geen concurrentie. En de spelers die we hebben, die staan er qua kapitaal. Dat is een ander iets natuurlijk wat heel nadrukkelijk in het rapport staat. Eigen vermogen, kapitaal. Ve staan ze heel slecht ervoor. Veel te weinig kapitaal. Is, en... er, is er voldoende gedaan met die aanbeveling van de commissie Maas... Als er dan opnieuw zo'n commissie wordt samengesteld met prominenten en weer een rapport komt, heeft u het idee dat er voldoende is gebeurd? Nou ja, kijk, de commissie Maas, dat was een veel beperktere opdracht. Er staan ongetwijfeld belangrijke dingen in. Waar het, het nu om gaat is, er ligt hier een rapport. Dat rapport moet niet in een of andere la verdwijnen. En de enige manier waarop het niet in een la verdwijnt is dat er een aantal mensen zijn die permanent zaken eruit halen en zaken noemen in het debat. Wie gaat Zelf... dat doen, meneer Boert? Nou, ja, nou, het is in ieder geval één rol die ik bijvoorbeeld speel. Uh, en ik zit op allerlei plaatsen. En ik, de, de, de banken hebben, uh, ik, neem ik redelijk onder vuur. Mm -hmm. En uh, dat veel hogere eigen vermogen wat banken nodig hebben. Daar is zo verschrikkelijk oppositie tegen. En banken hebben nog steeds zo'n geweldige lobbykracht. Zowel naar de Nederlandse bank als naar de overheid. Dat er ook in dit rapport trouwens weer veel te zwak opgeschreven is. Dat banken veel meer eigen vermogen moeten hebben. Het moet afgelopen zijn met, met het gespeel op de rand van het fatsoenlijke. Uh, uh, uh, mm -hmm. Als ik u zo hoor, u zei aan het begin een commissie met 13 mensen... dat haalt de scherpe randjes van zo'n rapport eraf... omdat iedereen moet met elkaar in zijn. Nu zegt u ook dat staat er helemaal niet duidelijk genoeg in. Staat u wel 100% achter dit rapport? Kijk, ik sta, er staat geen verkeerd woord in het rapport. Maar het had veel uitgesprokener moeten zijn wat u betreft... Natuurlijk, maar dat is dan ook mijn rol. Dat is, moet ook de rol zijn van, van Herman Wijfels. Ieder heeft da zo zijn puntjes natuurlijk nou, die niet die heel graag niet verwisseling ieder, ieder ziet. Zijn, ieder zijn puntjes. Kijk, de, een grote commissie betekent altijd dat er linksom of rechtsom weer gelobby is... waardoor iets, iets niet zo scherp opgeschreven wordt zoals opgeschreven moet worden. Ja. Bijvoorbeeld over dat eigen vermogen, dat kapitaal. Is dat, dat, was dat het belangrijkste punt voor u persoonlijk, dat eigen vermogen van die banken? Dat is een buitengewoon belangrijk punt. We zitten in een bankair systeem waar we aan het ruzie zijn of het kapitaal 3% moet zijn van de balans. of dat 4% moet zijn. Dat kan natuurlijk niet. Er is geen enkel bedrijf in Nederland wat van een, een lening van, een, van de bank krijgt. als het maar 3 of 4% eigen vermogen Hoeveel heeft. Hoeveel moet het zijn, wat u betreft? Het, het moet uiteindelijk naar een veel hoger niveau. Dus dat betekent dat op de balans. Hè, dit gaat, de leverage heet dat, wat Sorry. op de balans staat. Wij gaan naar niveaus in de toekomst toe die eh, rond de 10% liggen. hoger dan 10% liggen. Dus dat wordt, dat wordt gewoon. Gewoon drie keer hoog in de toekomst. Het punt nu is dat iedereen nu verkrampt zit. Omdat er zo verschrikkelijk veel geleend is. Door consumenten. Mm -hmm. Door banken zelf. Mm -hmm. Daar dat ze zo weinig eigen vermogen hebben. Eigen geld hebben. Dat nu de hele tijd die lobby is. Van als je maar een eis aan die banken oplegt. Dan kunnen ze geen leningen meer verstrekken. Aan ja, bedrijven. En klagen dus ik ben het ermee eens dat er een overgangsprobleem is. Maar... Van mij betreft had er nog veel helderder in mogen staan. Dat de toekomst van het bankwezen... en hoe we er komen, daar kunnen we dan over ruzien. Maar dat de toekomst er is, veel meer eigen vermogen. De toekomst van het bankwezen is er ook één... waar veel duidelijker is wat publiek is en wat privaat is. Want banken zijn natuurlijk eigenlijk... het is publieke dienstverlening. Mm -hmm. Het is bijna een maatschappelijke faciliteit. Zeker, en we zien wat de gevolgen zijn als dat niet uh, in orde is... zeg maar voor Klopt. de maatschappij. Absoluut. Iets anders, als je op den duur een huis wil kopen... moet je 20% uh, van de prijs zelf betalen. Dat mag je... je niet meer lenen, maximaal 80 procent mag je voor niet betekenen uh, Ik kan me voorstellen dat het voor banken veiliger is... om het op die manier te doen. Maar als ik bijvoorbeeld aan mezelf terugdenk... toen ik mijn eerste huis ging kopen... dan zou ik in die situatie nooit een huis hebben kunnen kopen. Maar ook hier zitten we weer met... we zitten met een verziekte situatie in Nederland. Want het, het grote Duitsland naast de deur... Heeft hier geen enkel probleem mee. Wij hebben in Nederland een situatie gecreëerd. waar mensen zich tot de nek in de leningen stoppen. waardoor de huizen ook weer extra duur geworden zijn. We hebben dat veroorzaakt door hypotheekrente aftrekken. Je was een dief van je eigen portemonnee. als je niet zoveel mogelijk schuld nam. En daar, daar, daar betaalde je zelf voor, want die huizen waren daar, daardoor weer extra duur. Dus je betaalde linksom voor dus het voordeel waar je rechtsom kreeg. Ja. Wa waar we heen moeten is een toekomstige woningmarkt. Dit is helemaal niet nieuw aan dit rapport. De CER heeft een, twee maanden geleden een rapport uitgebracht. waar dit letterlijk in stond. Wij als economen in de CER hebben we dat uitgewerkt. Wij moeten in de toekomst naar een woningmarkt. waar je, op, als je uit school komt, op de vrije markt kunt huren. Niet met wachtlijsten via woningcorporaties. Mm -hmm. Op de vrije markt kunt huren. In je eerste tien jaar van je leven spaar je geen pensioen op. Maar spaar je geld op wat je kunt investeren in het eerste huis wat je koopt. En die koop je op een gezonde manier. En dan heb je geen huis op je 26e, wat als een baksteen om je nek zit. Waardoor je ook niet meer bereid bent te verhuizen. Waardoor je op zoek bent naar een vaste baan. Terwijl als je jong bent moet je juist flexibel zijn. Dus we hebben een verziekte situatie op de woningmarkt. Mag je helemaal geen markt noemen? Het heeft niks met de markt te maken. Dus en daar gewoon... moeten we even door de zure appel heen om dat weer gezond te maken. Maar tegelijkertijd, we moeten dus sparen voor een huis. We moeten sparen voor, een groter aandeel sparen voor ons eigen pensioen. De zorg wordt steeds duurder. Zouden we ook voor moeten sparen, denk ik, voor de toekomst? Jonge mensen nou, nu. Maar, nee, maar, en dan moeten we ook nog geld uitgeven, zegt Samson. Dus ik snap het niet meer. Nou, ja, nou, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Wat wel heel ingewikkeld is... dat als je een hele grote schuldenberg gecreëerd hebt in de economie... als iedereen die schulden om zijn nek heeft... en de banken die schulden om hun nek hebben... dan is er geen makkelijke manier naar voren. Want die schulden moeten geconsolideerd worden. Dat moet uh, op, een, op, een, op enige wijze moeten moet dus er is geen makkelijke oplossing. Maar even met betrekking tot die huizenmarkt: die commerciële huurmarkt waar je kunt huren zonder wachtlijsten, die hebben we niet. Die is, die is er pas over 15 jaar of 20 jaar. Dus dat betekent dat er een overgangsperiode is waarbij je inderdaad in Nederland het mogelijk blijft te lenen tot 105 procent van de waarde van huis. En dat is absoluut noodzakelijk. Dat is voor de overgangsperiode, Ik, we kunnen niet alles oplossen en bespreken hier vanavond. Het spijt, maar hartelijk dank dat u hier wilde zijn, Arnoud Boot. Dank u wel.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 Jamie Cullum, after you've gone. Bruggen bouwen, weet u nog? Dat was het motto van het kabinet bij de start. En als u deze week het oog heeft gehoord... dan weet u dat er deze week in Den Haag voorafspraak was... van afbrokkelende steun voor dat kabinet. Daar ging het over, ook na de ministerraad... in de wekelijkse persconferentie en ook in het wekelijkse gesprek. Vandaag niet met de premier Rutte, want die was in Brussel bij de Eurotop... maar met de vicepremier Lodewijk Asscher. Want Wilma Borgman, het was niet de fijnste week... uit het bestaan van het kabinet, kunnen we wel zeggen. Nou ja, voor een kabinet dat als motto heeft bruggen bouwen... was het inderdaad wel even slikken, lijkt me. Want um, de ene na de andere partner van het kabinet liet weten dat het anders moet met het beleid. Uh, we hebben woensdag gezien in het debat dat de oppositie in de Tweede Kamer dat vindt. Um, de voormal van het midden- en kleinbedrijf, Hans Biesheuvel, mengde zich uh, daar ook in. Bernard Winkjes van de werkgevers. Uh, zij allemaal zeggen dat het kabinet veel te veel vasthoudt aan die 6 miljard bezuinigingen. Um, dat er ook te veel lastenverzwaringen, dus belastingverhogingen, aan zitten te komen. Dus, nou ja, bruggen bouwen. Uh, aan de andere kant van het water zijn ze eerder de brug aan het ophalen, lijkt het. En dat is niet prettig voor een kabinet dat bijvoorbeeld in de Eerste Kamer uh, die partijen nou juist nodig heeft. Daarom misschien wel zei Asscher tegen jou dat het kabinet ook nu nog vasthoudt aan het bruggebouw. Laten we luisteren. Ja, en dit is ook hard nodig, want we leven in een, in een hele ingewikkelde tijd. Ja. Uh, de werkloosheid is opgelopen, de economische groei is achtergebleven... Dus we moeten zorgen dat we de lange termijn voor Nederland in de gaten houden. U begrijpt best waarom ik dat vraag. Omdat aan de andere kant van de oever aan de andere oever... Zeg maar, van uh, uh, de maatschappelijke werkelijkheid... lijkt alsof die brug wordt opgehaald. Uh, heeft het kabinet het idee dat het zo langzamerhand de bondgenoten... in die strijd waar u het over heeft aan het verliezen is? Nee, we houden steeds voor ogen. Uh, hoe kunnen we zorgen dat er weer werk komt? Hoe kun je weer investeringen in de economie krijgen? Uh, hoe kun je zorgen dat de overheidsfinanciën ook op orde komen? Dat die... is onze opdracht. En dat moeten we ook nog allemaal doen op een manier... dat we het met z'n allen mee kunnen maken in Nederland. Dus niet de rekening bij de lage inkomens. Daarvoor hebben we bondgenoten nodig. Dus afspraken die we maken, bijvoorbeeld het sociaal akkoord... waarin we hebben afgesproken hoe we de arbeidsmarkt modern mm -hmm. maken. Uh, dat we samen de crisis aanpakken. Dat we volgend jaar de WW uh, onaangetast laten... juist omdat die crisis zo sterk is. Dat is een hele belangrijke voorwaarde... om uiteindelijk Nederland goed uit de crisis te krijgen. Ja, U heeft het over de partners die met u dat sociaal akkoord hebben gesloten. Uh, de, de handtekeningen staan nog onder die afspraken voor de lange termijn. Maar uh, voor de korte termijn begint daar toch wat, wat uh, uh, te eroderen... zou je misschien kunnen zeggen. Want die 6 miljard bezuinigingen, die heeft u aangekondigd. Die heeft minister Dijsselbloem aangekondigd twee weken geleden. Uh, de vakbeweging zegt ervan dat die spelen met vuur. Die citaten heeft u allemaal al een paar keer gehoord vandaag. Spelen met vuur volgens de vakbeweging. Klap in het gezicht van het MKB, zegt de MKB. Voorzitter, werkgevers vooral winkjes die de omschrijving catastrofaal gebruikt. Is dat een probleem voor het kabinet? Nou ja, het is een probleem voor Nederland. Uh, wij is, wij is... zitten ook niet op te wachten om extra te moeten bezuinigen, maar we moeten wel de realiteit onder ogen zien. Uh, als je bij jou thuis uh, iedere maand meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Op een gegeven moment zegt de bank: dan Nu houdt het op. En dat is voor landen niet anders. Uh, werkgevers balen van die extra bezuinigingen, werknemers noemen het Spelen met vuur. Het kabinet heeft gezegd, oké, okay, we gaan 6 miljard doen. Maar ook niet meer, wat de cijfers ook vertellen. Maar het hoort wel bij een opdracht in zo'n moeilijke tijd uh, waarin we leven. Dat geldt voor veel meer landen in Europa. Die moeten moeilijke maatregelen nemen. En dat doen we uiteindelijk om als land te behouden waar we trots op zijn. Goed maar... onderwijs, goede zorg. Een land waar we een beetje met elkaar rekening houden. Natuurlijk, ik begrijp heel goed. Uh, ik zal u bekennen, ik moest ook even vloeken toen duidelijk werd dat er toch weer tegenvallers waren die we moeten opvangen. Maar ja, het hoort wel bij deze tijd. Je kunt niet alleen maar leuke dingen doen of makkelijke dingen doen... als het maar bijdraagt aan de toekomst van Nederland. Maar u doet alsof het geen keuze is. Maar het is toch gewoon een politieke keuze om te zeggen... we gaan 6 miljard bezuinigen, ook al is het op aandragen van Europa. En het is toch ook een politieke keuze om te zeggen... daarvan is 2 miljard belastingverhoging. Want tegen die belastingverhoging lopen de dus te hoop. U kunt toch ook zeggen, dan maar niet die belastingverhoging? Nou, even twee... twee... Element. Natuurlijk is het een keuze. Je kunt ook zeggen, we bezuinigen niet. Dat betekent dat er volgend jaar of 24, anders. 30 miljard meer wordt uitgegeven... dan er binnenkomt. Uiteindelijk moeten we dat geld terugbetalen. We lenen dat geld. Maar dan het even over de inhoud van de keuze. Is, hoe vul je het in? Natuurlijk. Eh, belastingen doen pijn. Vreselijk pijn. Dat willen we liever niet. Maar ook bezuinigingen raken mensen in een portemonnee. De makkelijke maatregelen zijn op. Je kunt wel zeggen... Eh, we verhogen de belastingen niet, maar we bezuinigen op wat mensen in de zorg zelf moeten besteden... wat mensen in het onderwijs merken, wat mensen in een uitkering voelen. Eh, makkelijke opties zijn er niet, maar we hebben wel de opdracht. En ik hoop dat als de begroting er eenmaal is... ook werkgevers en werknemers zeggen dat hebben ze knap gedaan... om het zo te doen dat het wel pijn doet, maar dat we er sterker uitkomen. Maar hoe ziet u dat dan voor zich? Want hoe kan het kabinet dan een begroting bereiken... waarvan iedereen zegt dat hebben ze toch knap gedaan? Nou, eh, Niet iedereen zal op de banken staan, maar ik hoop wel dat ze zullen zien dat we rekening houden, vooral met werkgelegenheid. Ons belangrijkste probleem als land is die werkloosheid. Uh, als ik mijn geld ergens in zou willen steken op dit moment... en dat doen we ook met ruim 600 miljoen aan extra geld... in een tijd van bezuiniging, is het in werkgelegenheid. Mensen aan het werk helpen, jongeren een kans bieden. Dus dat moet in die begroting ook zichtbaar zijn. Het moet niet alleen bezuinigen zijn, maar ook investeren. Het moet het niet alleen geld weghalen zijn. Het moet ook zorgen dat we er uiteindelijk weer ons verdienvermogen in, in, in zien groeien. En daarvan zeggen sociale partners, daarvan zeggen ook sommige politieke partijen in de Tweede Kamer... Uh, die werkgelegenheid die creëer je als je mensen geld geeft om uit te geven. Dan uh, vallen de uh, winkeliers niet om, dan wordt er weer gebouwd. Als je mensen geld geeft om uit te geven, dan komt die economische groei vanzelf wel. Waarom kiest het kabinet dan toch daar niet voor? Nou, omdat daarvoor de problemen van Nederland ietsje serieuzer zijn. Um, we weten dat we in Nederland ieder jaar steeds meer geld uitgeven aan de zorg. Dat moeten we wel met elkaar verdienen. We weten dat er een enorme werkloosheid is... en dat zijn allemaal mensen wiens eten en drinken ook betaald moet worden. Met andere woorden, uh, zeg doe maar even wat extra geld. Het is in het verleden geprobeerd. Het heeft niet geholpen. We moeten een slimme combinatie maken. We moeten duidelijk maken dat we een begin maken. Want meer doen we ook niet. Met het op orde brengen van de overheidsfinanciën... en over de hele kabinetsperiode moet dat echt een flinke stap zijn en moeten intussen slim investeren zodat mensen aan het werk blijven... en dat ze die crisis doorkomen. En daarna, als de groei weer terugkomt, als Nederland weer sterker is... Ja, dan moeten we er goed bij staan. Vandaar die investeringen in onderwijs. Ja. Vandaar het moderniseren van de arbeidsmarkt. Maar om die plannen te verwezenlijken en om uit de crisis te komen... hebt u de oppositie nodig. Uh, wat, gaat u, wat hebt u de oppositie te bieden om uh, ze daar zover te krijgen... dat ze met u mee willen gaan? Nou, wij, wij redeneren altijd vanuit wat goed is voor Nederland. En Dat doen zij uh, alle ook. politieke partijen die willen daar vanuit hun ideologie aan bijdragen. We hebben gisteravond bijvoorbeeld gepraat met GroenLinks en D66 over onderwijs verschillen de gedachten niet zo. We willen daarin investeren. Dat is goed voor de economie van Nederland... maar ook goed voor de jongeren die nu naar school gaan. Het betekent dat dat u dat hebt toegezegd aan D66 bijvoorbeeld... want die willen een paar honderd miljoen investeren in onderwijs? Heeft het kabinet de ruimte gevonden om die betekent, toezegging te doen? Het betekent dat we daar inhoudelijk dezelfde visie hebben... voor wat goed is voor Nederland... Maar ook die partijen weten heel goed dat het geld er niet oneindig is. Dus we zullen daar wel moeten passen en meet... en kijken of we het uiteindelijk eens worden. Maar we redeneren altijd met al die afspraken die we maken. Met akkoorden, met bruggen slaan, met oppositiepartijen... met de vakbonden en de werkgevers draagt het bij aan wat goed is voor Nederland. Op de korte termijn werkgelegenheid, op de lange termijn ons verdienvermogen. Ja, een soortgelijk conflict was er, althans een conflict was er deze week... met de oppositie over de pensioenplannen van het kabinet. Daarvan vond de oppositie, we willen daar best over meedenken... maar dan moet er ook iets tegenover staan. Gaat het kabinet door met die pensioenplannen? Ja, want gelukkig worden we allemaal ouder en blijven we langer fit. Dat betekent dat je in meer jaren de tijd hebt om je pensioen bij elkaar te sparen. Daar hoort dus ook bij dat je een lagere premie betaalt... Dus er kunnen nu twee goede dingen gebeuren. We kunnen uh, fatsoenlijk sparen van ons pensioen... met minder subsidie eigenlijk vanuit de overheid. Maar daarnaast ja, ontstaat plannen. er ruimte om tot 1000 euro per Nederlander... terug te geven aan de mensen die nu aan het werk ja. zijn... en die vaak uh, echt omhoog zitten. Die, die dat geld al een hele tijd niet hebben gezien. Goed voor de economie, goed voor de schatkist. En om die reden denken we dat we daar ook in de Eerste Kamer... uiteindelijk steun voor gaan vinden. Maar waarom denkt u dat dan? Want de oppositie vindt het helemaal niet zo'n goede plannen. Nou, wat je vooral de afgelopen week zag, is zorgen van... gaat die premie dan wel echt omlaag? Die zorg, die begrijp ik, want dat moet wel echt gebeuren. Is zorgen van, ja, maar wat betekent het nou voor individuele werkgevers en werknemers? Is het eigenlijk eerlijk verdeeld tussen jongeren en ouderen? Wij moeten laten zien dat dat zo is. En we zullen afspraken moeten maken dat die premies uiteindelijk ook dalen. Maar dan weet ik uh, uh, één ding zeker. De partijen in Tweede en Eerste Kamer hebben allemaal het landsbelang voor ogen. Dus die zullen ook te overtuigen zijn, moeten zijn, uh, voor de kwaliteiten van dit plan. Een nieuw akkoord dus, uh, alweer een nieuw akkoord. Hoe moet je daar als burger nou nog moed uitputten? Het kabinet wil iets en dat, dat lijkt dan niet te lukken. De plannen worden aangepast, uiteindelijk moet met iedereen worden overlegd. Hoe moet je daar als burger nog zicht op houden en hoe moet je daar nog moed uit putten? Nou, voor de meeste Nederlanders is de belangrijkste zorg nu, um, hoe gaat het met mijn baan? Uh, vind ik er één, hou ik mijn baan? Dus wij moeten laten zien dat we daar ons geld aan uitgeven, dat onze plannen daaraan bijdragen. Andere Nederlanders hebben zorgen over hun huis. Hoe betaal ik straks de hypotheek? Ze moeten laten zien dat daar de komende jaren geen veranderingen meer in komen. En dat mensen dat, met alle moeite die er is, vol kunnen houden. Dat ze de huur kunnen opbrengen. Vandaar dat we ook zeggen, we leggen de rekening niet bij de mensen die het al heel, heel moeilijk hebben. Niet bij de lage inkomens. Al die akkoorden en afspraken die zijn nodig om bij te dragen aan dat doel. En... We hebben het als kabinet ook niet voor het kiezen. We hadden ook liever uh, grote economische groei gehad. Um, maar we zullen het zo moeten doen. En wij moeten het oog houden op de lange termijn. De regering regeert. En de afspraken die nodig zijn om Nederland verder te helpen, die maken we. Wilma Borgman in gesprek met vicepremier Lodewijk Asscher. Istanbul. Zo klonk het twee weken geleden op het Taksimplein in Istanbul. De berichten over Turkije lijken wat naar de achtergrond te schuiven, maar hoe is het nu in Turkije twee weken na de rellen in Istanbul, Ankara en andere steden? Is er een verschil tussen Turkije van voor en na Taksim? Correspondent Bram Vermeulen, goedenavond. Goedenavond. Als je op een dag als vandaag de stad ingaat, wat merk je dan nog van de sfeer van toen, van de protesten van toen? Nou, de, hier in Istanbul zijn de protesten eigenlijk uh, verdwenen sinds uh, nou iets meer dan een week. Uh, er staan nog wel steeds mensen stil op het uh, Taksimplein. Ik zag ze vanmiddag ook weer staan. Uh, die groep is ook wat minder geworden. Om negen uur s'avonds wordt er hier nog steeds uh, met alle lichten geknipperd op. Potten en pannen geslagen. Als je een lepeltje en een glas voor je hebt staan, begin je daarop te tikken. Dat is eigenlijk al vier weken zo, de traditie. En wat er zo'n beetje door de hele stad heen gebeurt, is in allerlei verschillende parken komen jongeren bij elkaar om te praten. Het zijn een soort discussiegroepjes geworden waar soms honderden mensen tegelijk aan meedoen, waarin dan de politiek van Turkije wordt besproken. En zijn die protesten, de oorzaak daarvan, nog het gesprek van de dag... ook bij mensen die zelf niet demonstreren bijvoorbeeld? Oh ja, nee, die, zijn niet, uh, die zijn niet weg te denken natuurlijk... uit, uh, uit de kranten van de televisiezenders. Ook omdat uh, in de afgelopen dagen uh, toch een soort heksenjacht is begonnen... op uh, de demonstranten en degenen die hem hebben aangezwengeld. En uh, dat komt eigenlijk steeds weer terug in toespraken van premier Erdogan... Uh, en in allerlei acties van de politie. Mensen worden opgepakt. Uh, tientallen demonstranten worden opgepakt. En er wordt nu heel uitgebreid gekeken. naar nou, waar komt dat protest nou vandaan? Uh, dus wat je nu ziet is uh, dat alle Twitterberichten... die er in de afgelopen vier weken zijn verzonden worden nagekeken. Twitter zelf en Facebook... Daar is contact mee opgenomen of het allemaal niet anders kon. De Turkse regering wil heel graag dat Twitter en Facebook een kantoor openen in Turkije... zodat ze ze direct aan kunnen, aan kunnen spreken. En daar wat gaan vooral... ze niet op in, neem ik aan. Nee, daar gaan ze niet op in. Dat hebben, ze, dat hebben ze afgewezen, net als in heel veel andere landen die dat natuurlijk proberen. En wat vooral het bedrijfsleven heel erg veel zorgen baart... is dat de Turkse regering er heiligd in lijkt te geloven dat al deze protesten door het buitenland zijn aangezwengeld, uh, dat er, omdat er tijdens de protesten de beurzen hier enorm kelderden, dat daar ook uh, buitenlands geld mee, mee gemoeid is. Dus de beurzen worden op hun kop ge gezet, bedrijven moeten al hun e-mails overleggen die er naar het buitenland uh, zijn verzonden en uh, er wordt nu zelfs gekeken naar de bankrekeningen van demonstranten, want daar zouden grote sommen geld op zijn gestort. Maar... Is dat iets wat ze oprecht geloven... of is dat een afleidingsmanoeuvre die je gebruikt? Ja, je mag het zeggen... er wordt met zoveel volharding beweerd... dat er een grote internationale samenzwering heeft plaatsgevonden. De premier zelf heeft gewezen naar Brazilië. Hij zei, het kan geen toeval zijn dat dat tegelijk met onze protesten... daar ook de boel is losgegaan. Daar zitten dezelfde mensen achter. Geloven maar... mensen dit, Bram? <laughs> Nou kijk, de, de, ik, ik, ik leef al wat langer in Turkije. En samenzweringstheorieën is dit land bepaald niet vreemd. Uh, je, je kunt dat uh, terughalen naar de geschiedenis. Een land dat eeuwenlang ingeklemd heeft gezeten tussen grote vijandige wereldrijken. En dus kom je in alle hoeken van dit land mensen tegen die ervan overtuigd zijn dat het buitenland, het grote kwade buitenland, slechte plannen voor heeft met Turkije. Maar het is eigenlijk net deze partij geweest, de partij van Erdogan, die... Is afgestapt daarvan, die juist de deuren heeft geopend, bruggen heeft geslagen met de buurlanden, met het Midden-Oosten, maar ook met Europa, de toetreding, alles. Ze wilden eigenlijk een heel internationaal Turkije worden. Maar sinds dit protest is uitgebarsten, lijkt het net alsof dit geloof dat het buitenland Turkije kwaadgezind is, ineens uit het diepst van het DNA van, van de regering is teruggekomen. En ja, dit is de echte Erdogan dan? Dat daarvoor ja, was dat, uh, een dat masker? dat heb ik mensen horen zeggen. Ik, hoorde, ik interviewde deze week een, een schrijfster die zei... het is net alsof de jeugd op Taksim zijn masker heeft afgetrokken. Maar hij zegt met zoveel overtuiging uh, dat dit uit het buitenland komt. En hij neemt daarbij ook uh, niet in de minste plaats... Uh, de, de buitenlandse media op de korrel. Uh, CNN, is, is door de burgemeester van Ankara is er een, een hashtag aangemaakt... CNN Stop Lying... ...en de, de bbc correspondent in Ankara is zeer persoonlijk aangepakt... ...door zowel diezelfde burgemeester als door de premier... Eh, ...waarin zij haar beschuldigen een spion te zijn voor Engeland... ...ze is namelijk half Engels, half Turks... Eh, ...en daar hebben honderdduizenden hebben dat geriet... ...wie de burgemeester heeft echt letterlijk gevraagd... ...maak hiervan trending topic... ...dus er worden echt mensen uitgepikt... ...die het doelwit zijn en die verantwoordelijk worden gehouden voor... Die protesten op Taksim. Buiten gewoon beangstigend als ik het zo hoor. Uh, nou ja, het is, het is voor heel veel collega's uh, behoorlijk intimiderend. Ook omdat er uh, in de zeer recente geschiedenis van Turkije... Uh, ...andere voorbeelden zijn van het tegen journalisten. Denk maar aan uh, de Armeense-Turkse journalist Randink die in 2007 op de stoep van zijn kantoor neergeschoten... nadat er in de kranten uh, wekenlang werd beweerd... dat hij uh, het, uh, het Turkendom had beledigd door te publiceren... over de Armeense genocide en andere dingen... die er zijn misgegaan in, in, in de afgelopen eeuw. Dus het is Turkije bepaald niet vreemd. Uh, en er is ook behoorlijk heftig gereageerd... natuurlijk ook door, door, door bijvoorbeeld de Europese Unie... op dit soort tactieken. Vind je het zelf ook eng? Uh, nou, ik bedoel, het hoort een beetje bij, bij het vak, uh, denk ik. En ik denk niet dat uh, de correspondent van de NOS nou echt een doelwit wordt BBC <laughs> en, <laughs> en, en CNN. Hashtag Vermeulen. Het, <laughs> ja, BBC en CNN hebben natuurlijk veel meer invloed. En uh, wat, er, wat je ziet is dat uh, de Turkse media zo'n beetje aan de leiband lopen van de regering al jarenlang. Die hebben er ook voor gekozen om heel veel van die protesten niet te laten zien. Die, die censureren zichzelf. Dus de grote... Boemannen zijn nu nog de journalisten die het wel laten zien in de rest van de wereld. En dat zijn de internationale media. En al deze tactieken, hè, bijvoorbeeld het doorzoeken of bekijken van de bankrekening van demonstranten. Die heksenjacht waar je het over hebt. Heeft het effect in de zin dat het, het protest doodmaakt? Of verwacht je dat het doodmaakt? Nou wat ik bijvoorbeeld zag is dat heel veel mensen uh, toen de arrestaties begonnen hebben geprobeerd hun, uh, hun Twitter-accounts te wissen. Dus het heeft wel degelijk uh, angst op, uh, opgewekt, maar van de andere kant waren er we ook weer heel veel tegenacties. Bijvoorbeeld op het moment dat die burgemeester van Ankara probeerde trending topic te zetten door die journalisten te beschuldigen, kreeg hij het als een boemerang terug en werd er een heel ander uh, hashtag trending topic, namelijk burgemeester hou op met je gelieg. Uh, dus Twitter is bepaald nog niet uh, stilgelegd. En als ik zo de hele dag de reacties langs zie komen... zijn mensen ook nog lang niet uitgesproken... en nog lang niet klaar met hun boosheid hierover. En wij ongetwijfeld ook niet in gesprek met jou. Bram Vermeulen, dankjewel, vanuit Turkije. Morgen vindt op het circuit van Assen weer de jaarlijkse TT-races plaats. Een bijzondere gast is de legendarische motorcoureur Piet Kneinenburg. Hij won in 1946 de eerste naoorlogse TT en is een van de grootste coureurs die Nederland ooit heeft gekend. Goedenavond, meneer Kneinenburg, of moet ik zeggen de leeuw van Wassenaar. Nee, nou, dat gaan we niet zo moeilijk maken hoor. Mijn naam is Kneijnenbeurt, dus de Kneintjes is genoeg hoor. Maar de Leeuw van Wassenaar is wel een prachtige geuzennaam toch? Ja hoor, ik heb, ik heb een hele leuke tijd gehad in de motorsport. Wanneer, o, o, van jongs af aan. Wanneer heeft u de naam de Leeuw van Wassenaar gekregen eigenlijk? Ja, vlak na de oorlog gebeurt het waarschijnlijk. Ik zeg ik het er. Ik heb de eerste wedstrijd hebben gereden in die 30 jaren. En toen hebben we oorlog ertussen gekregen. En in 1946 zijn we weer begonnen. En ik kan niet zeggen wat, uh, waar ze nou leeuw van gemaakt hebben, hoor. Ik heb altijd netjes gedragen. <lacht> het is ook een eervolle naam. Het is helemaal niet een boevennaam. Ik zeg het er even bij voor onze luisteraars die u niet kunnen zien. U heeft inmiddels de prachtige leeftijd van 94 bereikt. U bent de oudste TT-winnaar die nog in leven is. En ja. u bent morgen eregast op de TT. Gaat u nog een rondje rijden? Zit dat erin? Nou, nee, dat zit er niet in. Het programma het zit zo vol. En dan is er toch geen ruimte meer om een oude vent op een motorfiets te zetten. Ik zou het wel leuk vinden hoor, maar uh, dat gebeurt toch niet. Laten we even teruggaan in de tijd. Want u zei net al, ik ben in de jaren dertig begonnen met racen. Uh, wat was het moment dat u dacht, dit, hier ga ik mijn werk van maken, hier ga ik echt voor? Nou, ik ben al, al als vijftienjarige begonnen eigenlijk met, uh, met terreinwedstrijden te rijden en allerlei dingen meer. En dan hadden we natuurlijk nog niet zoveel geld om echte racemotoren en dergelijke aan te schaffen. Dus we moesten het doen met materiaal wat eigenlijk normaal in de handel was. Mijn, uh, mijn eerste bmw ervaring dat was nog een, een met een vast frame en een 500 cc kopclipper. En daar heb ik eerst de eerste wedstrijden mee gereden in Zandvoort in 1939. En die heb ik toen gewonnen. En, maar toen kwam de oorlog ertussen. En dat, uh, dat was een stop voor me, want ik ben natuurlijk vijf jaar eigenlijk van mijn sporttijd kwijt door de oorlog. je kon toen helemaal niet rijden in die periode? Ja, ik heb wel gereden, maar geen wedstrijden. Nee. Ik, heb, uh, ik ben wel eens hard voor mijn Scheinzinskart geweest hoor. Oh. <laughs> Op de straatweg. Echt? Dat was in de oorlog. Maar er waren geen wedstrijden meer. We hebben in ons archief een klein fragmentje kunnen vinden van de Titi uit 1953. Laten we even luisteren: Titi, de internationale races 1953. Georganiseerd door de motorclub Assen en Omstreken. De flinterman bevadert Piet Knijnenburg, een van Nederlands beste rijders... en vele malen Nederlands kampioen, terwijl de heren Mulder en Timmer... twee asserkopstukken zich afvaren. wat zal de zaterdag ons brengen? Hoe hard reed u toen, in 1953? In 1953 was ongeveer 180 kilometer topsnelheid, zo'n beetje. En uh, vandaag de dag gaan ze bijna dubbelen. Ja, uh, dat is wel zo, maar ik begreep ook dat in die tijd... dat u niet zoveel geld had, dus ook niet voor een goede helm... Nou ja, maar dat, dat was ook niks te koop eigenlijk toen dat tijd. Want vergeet niet, al die fabrieken in Duitsland die hebben helemaal moeten, opnieuw moeten bevolkt worden. met, met arbeiders en, en, en voor de, gewoon voor de handel. En dat duurt wel een poosje. Ja. En in die tijd dat u reed uh, en dat er nog eigenlijk niet eens een goede helm te koop was. had u überhaupt iets op uw hoofd? Of was het gewoon met blote hoofd 180 kilometer per uur? Nee, we moesten helm op hoor. Ja. <laughs> Ja, want als je je hoofd zoot, dat doet ze zeer hoor. Maar wat voor helm was dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat, dat was nog van gepest uh, hout. Met, met een vernislaag overheen, met een, met een, met een soort jute erover getrokken... en een, een beetje lak eroverheen. En vandaag de dag hebben ze een heel andere valhelmen. Wij hadden alleen maar een hoofddeksel voor de hersens. Nou had ik niet veel, <lacht> Even kijken, u was een jonge man. Uh, het is natuurlijk prachtig, uh, de motorsport. Levensgevaarlijk, ook zeker met een... Nou, oh nee, helemaal ja, niet levensgevaarlijk. Jawel toch? Ik ben zorg dat je erop blijft zitten. Ja, u wel, maar ik neem aan dat u ook wel eens ongelukken heeft gezien. Want niet iedereen blijft erop zitten. Ja, ik ben er ook wat afgevallen, hoor. Ja, echt. En uh, ja, wat pijn gedaan ook. Hoe <coughs> erg deed dat pijn? Ik heb een paar keer een, een heggerschutten gehad, maar ook een schede en de ellende van die schedefacteur, dat, dat ik dorst niet meer te rijden. Het was afgelopen. Ik denk, dat gaat niet meer. En ik heb nog geprobeerd wedstrijden te rijden. En toen dus heb ik zitten huilen op de motorfiets. Want als er een bocht aan kwam, dan deed ik het gas dicht. En ik heb toch doorgezet. En op een gegeven moment, ik was weer aan het trainen in Zandvoort. Van de ene minuut op de andere, was die angst was weg. En dan draaide ik eindelijke verkeersronden zo snel als ik nog nooit gedaan had. Nee, dat heb ik geluk gehad. In één keer die knop omgezet, weer op het paard gesprongen... en in één keer genezen van die angst. Ja, nee, maar het is uh, ja, Dit is een harde sport. En je moet dat, je moet dat accepteren dat je er nog eens af kunt vallen. Heeft u wel eens gezien dat, uh, dat een collega of iemand uh, op het circuit eraf viel... en het er niet zo goed vanaf bracht als u? Ja, ja, ja, ik heb wel meegemaakt, hoor. Ik heb wel wedstrijden meegemaakt dat nou we in de training twee doden hadden. Komt, vandaag en de dag hebben ze allemaal circuits met uitloopmogelijkheden. En wij hebben vooral de rijden op gewone wegen... waar winkels in zaten, waar bomen naast stonden, waar waar totwaarbanden lagen. En ja, dan wordt het toch wel een beetje moeilijk hoor, om er uh, goed vanaf te komen... als die begint te slippen. Er zijn nog veel vrienden van me zo gesneuveld kan ik me voorstellen, ja. Is de sfeer van de motorsport, zoals u zich dat herinnert... is dat te vergelijken met hoe het nu is? Nee, nee, niet meer. Het is uh, zo professioneel opgezet helemaal. Dat is meer een, eigenlijk één grote fabriek waarmee gereisd wordt. En met een gewone particuliere jongen komt kom praktisch niet meer aan de beurt. En vindt u het dan nog wel een mooie sport, als u het zo beziet? Ja, het, is, het, is, het blijft een uitdaging. Dat, uh, dat hebben ze vroeger al gedaan op een paard. En later op een fiets, een, een motorfiets, en een auto. En nu doen ze het met vliegtuigen de De mensen zoeken steeds weer het uiterste. Ja, natuurlijk. En tot slot nog even. Droomt u wel eens van uh, op de motor zitten? Nou, nee hoor. Nee, dat, ik, dat gaat niet meer. En denk erom, als je weggaat met zo'n ding, met zo vandaag om de dag... en je gaat veel gas geven... Moet je je toch goed vasthouden houden aan het sturen, hoor. Ander, anders pak je er eraf. <laughs> Waar gaat u morgen het meeste van genieten als u erbij bent? Nou, ik geniet alleen van het geluid al. Als, als er bij de bij duizend uh, centimeter klas is... of 900, wat het op het ogenblik is... als al die pk's in één keer losgaan met de stad, dat is zo imponerend. Je weet niet... Ja, dan gaan de kriebels door je lijf heen en je zegt... waarom zit ik er niet tussen... Dat kan ik me helemaal voorstellen. Piet ja. Knijnenburg, hartelijk dank en heel ja. veel plezier morgen. Dank u wel. 5 voor 12. Met het oog op de tour. De tour gaat morgen weer van start. En wij hebben twee wielerspecialisten van Met het Oog op Morgen, Martin Bons en Ruurt Edens, gevraagd om u te vertellen waar u in het bijzonder op moet gaan letten. Vanavond Martin Bons, schrijver van het onlangs verschenen wielerboek De Kunst van het Dalen. Martin, goedenavond. Goedenavond, Eva. Morgen begint het Circus voor de honderdste keer en voor het eerst op Corsica. Is dat een uh, mooi of dankbaar wielergebied? Nou, ik ben er een paar jaar geleden heb ik er ooit gefietst. En ik heb daar nog foto's van trouwens. Prachtige foto's. Corsica is een prachtig eiland. En uh, wat. Wat mij opgevallen is toen, en die foto's die hangen hier nog steeds op... dat ik ben per dag, ik heb dan ongeveer twee weken gefietst... per dag ben ik denk twee tot drie keer een zwijnenfamilie tegengekomen, oh. Wilde zwijnen. Oh. En dat waren vader en moeder zwijn, twee van die grote wilde zwijnen... en dan een stuk of negen of tien van die kleintjes achteraan. Nou echt, ik, uh, waar de mensen morgen op moeten letten zijn, die wilde zwijnen. Maar in, in alle ernst, Martin, dat is heel schattig natuurlijk, maar dat klinkt levensgevaarlijk. Ja, nee, als zo'n peloton daar met 50, 60 kilometer aankomt... Dan, jongens, jongens, jongens, kijk uit. Dus ik, ik, ik, echt, ik hoop dat de Tour de France directie daar iets aan heeft gedaan... dat ze dat kunnen. Voor mij op een of andere manier. Ja, ik sta hier half buiten, dus het is een beetje koud op het moment. <laughs> waar moeten we morgen in de rit nog meer op letten? Behalve op loslopende zwijnen. Ja, die wilde zwijnen, dat is belangrijk. En uh, waar we de mensen ook op moeten letten is Chris Froome. Dat is de favoriet van allemaal... En die Chris Froome, die... Sorry, het staat hier. Momentje, hoor. Ik blijf hangen. De uitdagingen van de Tour beginnen al bij Martin Thuis. Ja, nee, het giet hier. Sorry, het giet hier enorm in Haarlem. Waar we naar moeten kijken. Zomer in Nederland, zomer in Nederland. Vertel, waar moeten? Chris Froome. Ja, Chris Froome die, die, die komt uit Kenia en die heeft ooit uh, een parasiet, heeft die, die heeft een parasiet uh, onder zijn uh, in zijn bloed en dat 40% van de Keniaanen heeft dat. Het gaat hier helemaal mis. Het gaat hier helemaal mis. <lacht> Momentje. Bij jou thuis in de regen? Dit is, dit is nog ruiger dan Corsica, dan al die wilde zwijnen daar. Martin, ik zit, ik zit nu binnen in Hilversum, dus ik kan niet zien of het hier ook regent. Maar blijkbaar gaat het er heel heftig nou, aan toe in Haarlem. Jongens, we hopen dat het morgen op Corsica weer is. <laughs> Laten we dat maar hopen. Ja, je had het over die uh, uh, parasiet die hij in zijn bloed heeft. Die maakt dat hij wat kan. Wat, wat voor extra kracht geeft hem dat? Ja, die, nou, die parasiet die, uh, die vreet rode bloedlichaampjes weg. En uh, die rode bloedlichaampjes die zijn juist heel goed. Die zijn juist heel goed uh, om goed te presteren op, uh, op, de, op de fiets. En uh, hij heeft slechts allerlei medicijnen om, om die parasiet te vernietigen. En die parasiet die wordt vernietigd door die medicijnen en de rode bloedlichaamtjes. Wat, wat gebeurt ermee? Die, die, die zorgt er juist voor dat iemand goed kan fietsen de berg op. Dus uh, waar moet, morgen, morgen moeten we op letten op vroem of, of dat we die parasiet kunnen zien. Dat zal waarschijnlijk wel niet. Ik, ja. uh, ik, ik denk het niet, Martin. Meestal kunnen we een parasiet niet van buiten zien... maar we kunnen zien of hij in weerwil van die parasiet... een fantastische prestatie kan leveren. Martin Bons, hartelijk dank vanuit een verregend Haarlem. Tot gauw. Tjonge, jonge, jongen. <laughs> Dit was met het Ogenborgen voor deze vrijdagavond. Morgen zit hier Max van Wezel. Voor straks Casaluna en daarna wens ik u een goede nachtrust. Goedenacht.